Radio 1 De afgelopen weken hebben we allemaal een beetje in Zuid-Afrika gewoond, in gedachten dan toch, en aan de arm van Wouter de Pre. Vandaag zijn achtste aflevering, de laatste. Radio Plettenberg, een radioprogramma. Vanuit Zuid-Afrika. Door mezelf. Politiek. De lat ligt hoog hier in Zuid-Afrika. Dit land was verantwoordelijk voor een van de meest meeslepende en spannende politiek verhalen van de voorbije eeuw. Het ANC tegen de apartheid. Mandela tegen de Klerk. South en de Goeie wonnen. I greet you all! In the name of peace, democracy and freedom for all. Er kwam een state of the art democratie met een state of the art grondwet. Plots konden mensen hun stem laten horen. Politiek was hoop. Politiek zou het land veranderen. De fouten van het verleden oplossen. Alles ondersteboven keren. Benieuwd waar plettenberg Bay staat, 18 jaar na de eerste democratische verkiezingen? Wacht, wat en wie moet er precies bestuurd worden in plettenberg Bay of B2 Municipality? 991 vierkante kilometer, 40.000 inwoners, waarvan 21.000 zwart, 14.500 colored, 3.300 blank, enorme migratie vanuit de Oostkaap... Bijna 10.000 inwoners op 10 jaar tijd. Eens kijken wie deze mensen leidt. Ik stap het gemeentehuis van Bitoe Municipality binnen. Ik mag binnen bij burgemeester Memory Boyzen. Mijn historische Loloana. Oei, ik zeg er al dadelijk een foute naam. Tegen de burgemeester... Op de verkiezingslijst stond u als Boyzen toch, hè? een vaak voorkomende naam bij kleurlingen. Eindelijk is ons niet kleurlingen, niet onze stossers. Oei, dat kan gevoelig liggen, als je een kossa ervan beschuldigt om kleurling te zijn. Maar de papa van Memory vroeg zelf een andere familienaam aan. Zodat ik een beter opleiding kon krijgen, want in de Afrikaanse school was beter. Ah, maar dat is goed voor een burgemeester van dit stadje. De twee grootste groepen hier zijn zwarten en kleurlingen. Dan kent hij die twee culturen alvast al heel goed. Ik praat Afrikaans, ik praat Xhosa, ik praat Engels. Drietalig. En ik praat isiZulu. Sorry, viertalig. En Memory is lid van de blanke partij, of zo wordt dat toch gezien? Van dit, uh, ja, een wit partij. De DA, Democratic Alliance, is een wit partij. Oké, okay, we hebben hier een zwarte burgemeester met kennis van de kleurlingencultuur en een wit partij. De drie groepen van plet verenigd in één persoon. Burgemeester Boizen is het levende bewijs dat de regenboognatie bestaat. Sigalele, Al weken zoek ik een excuus om het volkslied van Zuid-Afrika te kunnen draaien. Nkosi sikelele Sigalela Tina, Jina do sapolwayo Ngoze zikaleli Afrika Wo ngalupa Kanye Lucopoly was a moya woos, was wozamoya, moya woos, was a moya Shima, lusa Boluayo Morena Boluca se si shava sayasu. Ufed is set into a limosu. Morena Boluca se si shava sayasu. Ufed is set into a limosu. Sable look, who say Bologa more and no say Shabasa, Africa. Mah Benjalo, Mah Benjalo, go to Pagate. Zwart, bruin en blank in één persoon, dat is Memory Boyzen. Eat your heart out Nelson. En ik me beschikbaar in de ANC. Hè? Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2011 staat Memory voor het eerst op de DE-lijst. Zijn kiesdistrict is Kwanakotula, traditioneel ANC. Tot ieders verbazing scoort Memory geweldig. 80 in en... woord, Zon overwinning voor die en een ANC-woord, dat is historisch. En ik was de eerste man in Zuid-Afrika na 1994 van de ANC uit een verkiezing verslaan was. In heel Bietou behaalt die zes zetels. ANC behaalt ook zes zetels. Er zijn dertien zetels. De laatste zetel gaat naar iemand van Koop, Congress of the People. Plots is die verkozen van Koop Kingmaker. Hij zet hoog in, wil Deputy Mayor worden. En hij kiest voor Democratic Alliance. Voor de eerste keer van die DA... Uh, de regerende partij is het bijna bij 17 jaar. Het bewijst ook dat de democratie hier werkt. De man van koop heeft vrij zijn keuze kunnen maken. En de DA-man zit op de burgemeesterstoel. De democratie hier loopt als een geolied machientje. En dat doet deugd aan mijn hart. Pas bij het buitengaan van de kamer van de burgemeester vallen ze mij op. Twee kleerkasten van mannen. Ze houden mij angstvallig in de gaten. En wie zijn deze bonken? Even terug naar de burgemeester. En dat doe ik voor mij een leiwacht aangeschaft. Leiwachten? Burgemeester Bois opent zijn hemd twee knoopjes. Kijk, zegt hij, dit moet ik ook dragen. Die koolvaste vest, die bulletproof. Een kogelvrije vest. Alle kan op mij skiet in Suan, Zo, so ik draag nog die kolfvaste vest. Ja. kan op jouw skiet? Nee. Omwille was een ambt. Daar gaat mijn beeld van de geoliede machine. Hé, hey, wacht eens. Als ze op hem kunnen schieten... En ik zit op een stoel op een meter van hem vandaan... En ik heb geen kogelvrij vest aan. Ik drink op een veilig terrasje een latte. Is het hier echt zo gevaarlijk om burgemeester te zijn dit is toch maar dorpspolitiek hè? 40.000 inwoners wat is dat? roeselaren geel boom leopoldsburg wie dan? en waarom? dat er hoogoplopende oplopende discussie is ja waarom zouden mensen burgemeester Boizen willen vermoorden? ik raap al mijn moed samen Ga opnieuw dat gemeentehuis binnen. Daar zit burgemeester Boezen nog stevig te zweten in zijn bullet-free vest. Speels waren bij bije warm, ja. Waarom zijn er mensen die je zo haten dat ze je misschien zouden willen neerschieten, meneer Boezen? De burgemeester zucht. en gaat terug in de tijd tot begin de jaren 90. I got to the ANC, I joined the African National Congress. Aha, memory was vroeger ANC. Met die nieuwe bedeling na 1994. Toen word ik raadslid. Hij was zelfs ANC-gemeenteraadslid. En hij maakte binnen het ANC van Bitu opgang. Memory Boizen wordt PA, persoonlijke assistent van de burgemeester. Toen begon ik nou besef dat... ...hullet uh, niet die rechte dingen niet. Wat deed het ANC dan fout? Uh, alle... Uh, vat geld voor uzelf? E stal uit de gemeentekas. En toen ik begin praat worden, dan zei maar dat is niet recht niet. Memory kaart dit aan. Gevaarlijk? Ah, binnen de partij. En toen het mijn politieke baas. Dat is Lulama Mvimbi Twee Amstermijnen burgemeester geweest in btw. Omdat de betrokken was. Lulama zegt, memory, zwijg. Toen de le mij Begin de nestbevuiler moet eruit. En to als, als de ANC Plots staat Memory buiten de enige partij die nationaal gezien macht heeft. Opgeruimd staat netjes, denkt Lulama. Memory gaat bij Koop. En to Koop 15% van die stemmen. Daarna stapt hij over naar de Democratic Alliance. So no the partij betrokken. <laughs> en zoals de ganzen die hij in de Westkaap voert, voert die hij in Bitu campagne met de stelling dat het ANC corrupt is. Tijd voor verandering. Tijd voor degelijk bestuur. Voormalig ENC gemeenteraadslid Memory Boyzen beweert sommige dingen te weten van toen hij zelf nog in de partij zat. Gebruik van gemeentegeld om Vroegangstig je. Op, op, op, op, alle salarissen, alle ten hotelle gebleven. Verbrassen van overheidsgeld. Vriendjespolitiek bij het uitdelen van sociale woningen. En voor andere mensen, wat er niet van houden, het niet eens gegeven, En top of the bill. Uh, dier, voertuig. De BMW X5-dienstwagen van de voormalige burgemeester. 750.000 rand. 75.000 euro. Memory vertelt dit allemaal in de campagne. Mensen geloven hem. Mensen kiezen voor Memory. Die ei komt samen met koop aan de macht. De beloofde schoonmaak begint. DA spant een rechtszaak in tegen een voormalige gemeentelijk manager. Grond door de gemeente laten aankopen aan een te hoge prijs. Lees Commissie Gevangen op het verschil. Zes directeurs die misschien eerder ANC gezind zijn? Allemaal van alle. Al die directors. Allemaal. DA start tegen sommige directeurs een tuchtprocedure. Onderhandelt met andere directeurs over ontslag. Ah ja, ook het gemeentelijk informatica systeem zou op de rand van instorten staan. De DI en Koop bevriezen het contract. Een contract dat door ANC afgesloten was. Dat allemaal samen maakt het ANC kwaad. En we weten niet of het een met het ander te maken heeft, maar. Memory krijgt dreigtelefoons. Er sluipen mensen rond zijn huis. Bij een toespraak springen mensen het podium op om hem in elkaar te slaan. Geef die man lijfwachten. Geef die man een kogelvrije vest. Zijn leven is in gevaar. You can knock me off my feet, you can make me bleed, but you know I'll get up again. Now, Tahu is a dog. We're going to the dog now. Tahu is a dog. Bye. Zo gevaarlijk is het dus om hier burgemeester te zijn. Zeg maar, um, fraude. Um, waar hebben we het dan precies over? Over wat voor grote orde spreken we dan? Af en toe is uh, op een restaurant, af en toe is een whisky op kosten van de gemeente. Dat is geen fraude, hè? dat is een verdiende beloning voor hard werk. Dat is omtrent de bedrag van omtrent tenminste van besteding van 25 miljoen rand. 2,5 miljoen euro. Dat is een fles whisky van een heel goed jaar. 2,5 miljoen euro. Wow. Zoiets moet ook sporen nalaten in het budget van de gemeente. Uh, we gaan eens naar de gemeenteraad. En daar zie ik ex-burgemeester Lulaman Wimby voor het eerst aan het werk. Onberispelijk pak. Rode das. Hij is charmant. Welbespraakt. Provocatief. Een straatvechter, dat is de indruk die hij geeft. Hij zit samen met nog een paar gemeenteraadsleden die eigen gemeenteraadslid Brummer tegenover hen te jennen. Net luid genoeg om hoorbaar te zijn. Tot Brummer kwaad genoeg is om te reageren. Wacht, wacht. Wat zei het rood aangelopen gemeenteraadslid Brummer nu precies? Ik zal nog in de gemeenteraad zitten als jij al in de gevangenis zit. Dat zeg je nu al vijf jaar, zegt Lulama. Ja, maar het zal gebeuren ook, zegt gemeenteraadslid Brummer. Ontspannen sfeertje hier. Laatste punt op de agenda. De goedkering van een lening van... 30 miljoen rand. 3 miljoen euro. Bitu heeft, naar Zuid-Afrikaanse normen, veel rijke inwoners. Hoe kun je met zo'n bevolking in zo'n diepe financiële put geraken? Een put nagelaten door het ANC, zegt burgemeester Boijzen. De beschuldigingen tegenover het ANC stapelen zich hierop. De goede gang van de democratie proberen te verstoren door iemand te bedreigen. Zware fraude plegen. Een budget achterlaten dat het stadje op de rand van het faillissement zet. Nou! Wat zou Nelson hierover denken? De burgers van Bitoe hebben in elk geval duidelijk gemaakt wat ze hiervan denken. Kwanneke Tula telt 98% zwarte. Als die met een grote meerderheid voor een wit partij stemmen, dan moeten ze sommige praktijken toch beu geweest zijn. 25 miljoen rand. Ik word er zelf lastig van, in naam van andere mensen die ik hier heb leren kennen. Jonathan, een politieman, die in zijn vrije tijd, vrijwillig, op eigen houtje karate les geeft aan jonge gastjes. Hij wil de jeugd van New Horizons zelfvertrouwen bijbrengen, discipline. Hij heeft zelf een lokaal gezocht, zelf zijn leerlingen bij elkaar gezocht, zonder financiële steun van de gemeente. Als zijn leerlingen meedoen aan een toernooi, doen ze om de bus te betalen een pannenkoekenslag of verkopen ze steunkaarten. 25 miljoen rand. Ik word ook kwaad in naam van Rena. Rena, 60. Elke dag komt ze vanuit haar kleine appartementje in het centrum naar de voedselkeuken in New Horizons om hier vrijwillig mee te koken. Eten uit te delen aan hongerige kinderen. En Rena heeft het zelf niet breed. Daar hadden ze bij de voedselkeuken heel wat blikken mee kunnen kopen. Wacht, wat ik nu doe is onveer omdat iemand je van iets beschuldigt, heb je het daarom nog niet daadwerkelijk gedaan. Meneer Lulama. Hallo, uh, Mr. Lulama. Ik heb nog nooit met iemand gepraat die ervan verdacht wordt iemand anders te bedreigen. Kloppen de beschuldigingen van burgemeester Boyzen aan uw adres, meneer Lulama. Dat vraag ik hem als hij opneemt. Meneer Lulama. Lulama Mvimbi stuurt me door naar Paki Mbali, eerste gemeenteraadslid van het ANC. De rechtszaak tegen de voormalig gemeentemanager, meneer Mbali. Kan ik niks over zeggen, van die je en koop krijgen we geen inzage in wat er exact in de klacht staat. De te dure auto van oud-burgemeester Lulama. News story. Was zij niet toch wel heel duur? Als er iets anything was, in dan had het vast wel mee in de aanklacht tegen de gemeentelijk manager gezeten. Ah, nu weet meneer Mbali toch wat er in die aanklacht staat. En de vriendjespolitiek bij het uitdelen van de huizen? Meneer Mbali wint zich op. Hij werpt in wanhoop zijn handen de lucht in. But there were no charges. Geen aanklachten. Als de DA meent wat ze zegt, dat ze dan klachten indient. Of, zegt meneer Mbali, liegt de Democratic Alliance misschien... Zou het kunnen wat meneer Mbali zegt? Er lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen de nationale ANC. tegen prestaties bij het afsluiten van een wapendeal, gesjoemel met aanbestedingen. Surft de plaatselijke DA mee op die golf om ook niet-corrupt bestuur corrupt te noemen? Dan speel je hoogspel. Op een bepaald moment zul je toch de bewijzen moeten leveren dan. Eh, de champion van de winst, dat is Jeremy Oud. Wacht, zegt meneer Mbali over het nieuwe informatica-contract dat de gemeente ondertussen heeft afgesloten. Het opperhoofd van dat bedrijf heeft een tweede verblijf hier in Plet. We believe that process has a corrupt tendencies. Er was geen correcte aanbestedingsprocedure, zegt meneer Mbali. De Democratic Alliance is zelf corrupt. And that will be proven. Bewijs volgt, zegt meneer Mbali. Wacht, wacht, waar staan we nu? De DA uit heel ernstige beschuldigingen van fraude tegen het ENC. En het ENC beschuldigt DA ook van ernstige fraude. Het wordt niet eenvoudiger om het hier te begrijpen. Bewijzen. Wie komt het eerste met een bewijs en waarvoor? Vraag meneer Mbali naar de bedreigingen van Boizen. Je hebt hem nog niet naar de bedreigingen van Boizen gevraagd. Uh, um, ik, ik heb het niet gedurfd. Ah, hier, op een website van het ENC. Dat burgemeester Bozen helemaal niet bedreigd wordt. Dat zijn beveiliging veel te veel geld kost. En dat voor die beveiliging de correcte aanbestedingsprocedure niet werd gevolgd. Mm -hmm. Stel dat burgemeester Bozen echt wordt bedreigd. En stel dat ENC daarachter zit. Dan is klagen dat de beveiliging van diegene die je bedreigt te duur is... Wel heel verregaand. Stel, stel, stel als, als, als stel, stel als, stel als, stel als. Als de uitspraak valt in de zaak tegen de gemeentelijk manager, dan zullen we al een stuk meer weten. One. One. One. One. One. Makafula, you got it. Oh, come, send the Maca Fula, you got the Wow, Minan Kibeli se kupu mati pananaka. When ukala mini tutunenda skier mega. Hey, lupi, so so ma fricado, so chad Ma bapa, leba, culo, ba, Oh, la voli, ti asi, platu, fricado Isi, ta, eh, la ne, mali, vela, usi, ma, wine, taz, bemi, saban, donna, ma, sika Chai, fa, shona, pa, singi, ti, sapa na, ko, kala, bo, pa, da, pa, tam, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Ah, goed dat het plaatje gedaan is. Hier is de volgende politieke ontwikkeling al. Ik neem vandaag een omwegje om mijn oudste op school te gaan afhalen. Omwegje van 10 kilometer. De grote weg zit dicht, de N2. Vlak voor je het centrum van plettenberg binnenrijdt is er een voetgangersbrug. Die staat op dit moment vol met mensen die stenen naar beneden gooien op voorruiten van auto's met blanke chauffeurs. Inwoners van Colween. Ze zijn kwaad omdat de dienstverlening van de gemeente volgens hen achterblijft. Heeft de burgemeester hen te veel beloofd? Dat kan. Als je hier zwart bent, verdien je gemiddeld vijf keer minder dan een blanke. En er zijn heel veel zwarte, dus ik kan me voorstellen dat je verkiezingen wint door die veel te beloven. De rest van de dag hangt er zwarte rook van brandende autobanden boven Colweni. Het stadje gonst van de geruchten. Twee ANC-gemeenteraadsleden zijn gezien op restaurant met de community leaders van Colweni. Toen moeten ze de plannetjes hiervoor hebben gesmeed. Abba nee, tegendeel. Het ANC-gemeenteraadslid van Kolweni is zelf moeten vluchten uit haar huis, omdat ze belaagd werd door de menigte. Ah ja, iemand heeft daar op de N2 zien lopen. Ze duwde een autoband voort om in brand te steken. Nadien verliet ze gewoon haar huis om te kunnen doen alsof ze zelf gevaar liep. Meneer Mali? wat is er aan de hand in Kolweni? Ik heb geen idee. Wat ik heb is dat mensen... Uh, protesting. Meneer Mbali, weet maar evenveel als ik zelf. Geruchten en de krant. Een deel van de huizen van Colweni is gebouwd op privégrond. En toch willen de inwoners elektriciteit van de gemeente. Dat kan niet zomaar. Eerst moet de gemeente de privégrond aankopen. Nu tappen de bewoners daar elektriciteit af, vaak met gevaar voor eigen leven. Deze straatarme mensen wonen vlak bij het rijke centrum... ...zien voortdurend wat ze zelf begeren en niet kunnen krijgen. Ze zijn makkelijk op te hitsen. Maar door wie dan? Een paar avonden later is het weer onrustig. De onlusten breiden van Kolweni uit naar Bossieschif, ...waar de kleine industriezone ligt. De paar bedrijven die Plettenberg heeft, worden bedreigd. En dan meer het weer... Als ik s'avonds onze zit terugbreng naar Bossieschif, zou het er rustig moeten zijn. De straten zijn er wel nog nat. De brandweer is autobanden komen blussen. De uitgebrande banden liggen nog op straat. Nog tamelijk veel volk op straat. Ah, hier, die ene zwarte man die me altijd goeie dag zegt. Ik steek mijn hand op. Hij kijkt mij vernietigend aan. Vandaag ben ik gewoon een blanke. Ik sta symbool voor wat hij niet heeft en wel wil. Ik zet de baby's het thuis af. Ze zegt, sluit je deuren, allemaal. Ik lach er een beetje om. Doe het toch. Zonder me nog aan te kijken, sprint ze haar huis binnen. Als ik bossieschip buiten reed, plots, rechts van mij, fel licht. Op 10 meter, een jaak in de fik. Wat gaat dat snel? De brandweer stuift het tauntje binnen. Ik rijd weg. Rijdt het varken dat van tussen de de straat komt opgerend, bijna dood. In de achteruitkijkspiegel worden de vlammen kleiner. Het huisje was een winkeltje van een Somalische familie. Het gezin was de dag voordien uit voorzorg naar Naisna vertrokken. De brandstichter zou een dief geweest zijn die eerst het winkeltje had leeggehaald en dan zijn sporen wou uitwissen. Als het rommelt onder de allerarmsten, zijn het de migranten onder hen die eerst en meest in de brokken delen. The thing is, it was tough, the Dit is Phineas Chirubwu uit Zimbabwe. Ik heb hem ontmoet in Kaapstad, in zijn steenkappersatelier. De situatie was meer en meer dus we besloten om... Phineas is een fantastische beeldhouwer en lettercarver, een sculpteur in, in steen, een letterbeeldhouwer. I needed <laughs> I needed to survive. Finias so. woont in Kailitsa, een heel grote township. Uh, a little bit, a little bit sad at the moment. Hij is graag in Zuid-Afrika, maar hij mist Zimbabwe. Getrouwd, drie kindjes. I'll go back home when the time is right. Dat is wat hij zei mezelf zei. In dit atelier startte hij met enkele andere lettersculpteurs, een collectief. Met hulp van de Belgische letterbeeldhouwer Maud Bekaert. Phineas is een tablet voor mij aan het sculpteren nu. Ik, ik heb hem een, een vrije opdracht gegeven. Hij vertelt me ondertussen over de xenofobe aanvallen. In 2008 was er een golf... Ze beschouwden de buitenlanders als mensen die hun baan kwamen te nemen. De vreemdelingen pakken ons werk af. Mensen werden weggejaagd, in elkaar geslagen, vermoord. Maar in de treinen, weet je, ze zochten meestal naar, ze zeiden dat ze ons met de huidskleur identificeren. Phineas komt een maand niet op de trein. Yeah, Ik was gewoon thuis, in mijn studio thuis. Phineas was er niet gerust in, hoewel hij in Kailitsa perfect ingeburgerd is. Hij leert de jongens en de meisjes uit de buurt ook beeld houden, vrijwillig. Andere vreemdelingen worden weggejaagd, Phineas en zijn gezin laten ze met rust. Maar so there was this kid who came to me. op een dag komt het buurmeisje op hem af, klein meisje. And she, she said, ze vraagt hem... <laughs> Ben je hier yeah. nog altijd, Phineas? It, where, where, where ah, maar nee. Anderen van jouw soort, die vertrekken allemaal. You join you also go there? Phineas, you're still here? En Phineas weet, dit kleine meisje heeft een gesprek tussen haar ouders gehoord. Die nacht slaapt hij nog slechter dan de voorbije nachten. Ah, mijn tablet is klaar. Phineas blaast het stof van mijn tablet. <laughs> een afbeelding van Mandela. Mooi. Met een tekst ondergesculpteerd... Welcome to South Africa. Rustiger. Geholpen door advocaten van het ENC, stelt Colweni een nieuwe eisenbundel op, een memorandum. Werk, huisvesting, elektriciteit. En de burgemeester moet zelf met hen komen praten, in levende lijve. Ze geven hem een week. Meneer Mbali, welke richting gaat het uit in Kolweni? Ik weet know. niet. Meneer Mbali weet niet meer dan ik zelf. Ik was found. Wat gebeurt er, meneer Mbali, als de burgemeester het daar niet kan kalmeren? Dan krijgt volledig Bitu een slechte naam, zegt meneer Mbali met een, een pijnlijk gezicht. Een ramp, een ramp voor het toerisme en het beetje industrie dat hier zit. Bringing de economie van stad to East Porto. In de nacht van zaterdag op zondag sluipen vier mannen rond het gemeentehuis. Eén man slaat een raam in. De vier gaan binnen, besprenkelen de vloeren van een paar kantoren met benzine. Ze gaan weer buiten, werpen een fles binnen met een brandende vod gedrenkte benzine erin. Tweede fles. Eén kantoor brandt volledig uit. De bewakingsagenten kunnen het vuur blussen in het andere kantoor. Twee mannen worden dezelfde nacht nog gearresteerd, de anderen de week nadien. Ze hadden alle vier een ANC-lidkaart. Nee, nee, één had een ANC-lidkaart, twee hadden een DA-lidkaart. De DA'ers deden dit omdat ze ontevreden zijn met het beleid. Nee, nee, nee, nee. Ik weet het zeker. Ze hadden een mandaat van het ANC. Nee, nee, nee, nee. Ze werkte solo op eigen initiatief. Het gemeentehuis heeft gebrand. De maat is vol voor de eerste minister van de Westkaap, Helen Zille. Ze stuurt een open brief. Dat dit een nieuw, triest dieptepunt is in de pogingen van het ANC om het DA-bestuur te destabiliseren. Ze noemt het arson. Hoogverraad. De ENC van Bitoe laat weten dat dit onzin is. Dat het hier niks mee te maken heeft. De DA is ondertussen bijna klaar met de zes directeuren van de departementen. Een paar vertrekken vrijwillig, een paar worden ontslagen, tegen nog een paar loopt een tuchtprocedure. In de township Kranshoek starten ook onlusten. Sociale woningen die het gemeentebestuur beloofd zou hebben en nog niet geleverd heeft. Een brandweerwagen werd in brand gestoken. Hoe blus je dat? Maar dus nog onrust. Meneer Mbali... Ach, laat maar. Aha, de uitspraak in de zaak tegen de voormalig gemeentelijk manager is er. Hij wordt schuldig bevonden in vier van de zeven aanklachten. Een deel van wat de DA beweert klopt alvast. Dit is de eerste grote juridische slag die de DA binnenhaalt. Ondertussen dient het ANC ook klachten tegen de DA... Over de verhuur van een appartement aan iemand die tijdelijk voor de gemeente kwam werken, huurperiode twee weken. Daarvoor had er een aanbestedingsprocedure moeten lopen, zegt de ENC. Fraude ten bedrage van 800 euro. Hoe lang zal het nog op deze manier lopen in Bitumi Municipality, meneer Boizen? De burgemeester zucht. Enkel tijd kan deze rotsituatie uitklaren, maar we moeten het wel doen. Anders loopt het slecht af voor de volledige gemeenteraad. Zo mensen gaan dan zien dat ons is allemaal die probleem en dan gaan we allemaal samen kopje onder en dan gaan we de besluit om voor totaal nieuwe mensen te stemmen. <middels> Oh you. bien, We'll be good. Nogal een stem, hè? Want ook in politiek moeilijke tijden blijven mensen hier gewoon zingen, hoor. De zang die ik ga zingen, is een Belgische song En het is Het Loze Vissertje. Een fantastische zangcultuur hebben ze hier. Wat is het? Het Loze Vissertje. Ik weet niet wat loos betekent. Als je dat vergelijkt met wat een Belger soms maar van bakt. Ik weet niet wat het betekent. <laughs> ja. Belgen gaan er vaak niet eens de betekenis van wat ze zingen. De is een fisherman. Oh, Oké. Okay. En het is des winters als het regent, dan zijn de paadjes diep, ja diep. Vaak stupide melodieën <tie> ook, Belgische liedjes. Al vissen in het rietjaariet, met zijn een lapzak, met zijn een knapzak, met zijn een lipzak. Met zijn België kan dan ook vaak niet eens de tekst van de liedjes correct We zijn de leren van dieren, domme dieren. We zijn de leren laarsjes aan. We zijn de leren van dieren, domme dieren. We zijn de leren laarsjes aan. Hey, nice. Gerande stevige harken, dat zijn Belgen vaak, hè? Okay, now the song we are going to sing here, it's a song about Jesus who was passing by. En als je dan ziet wat ze in ruil voor hun rommel terugkrijgen. Wat zingen wij Belgen als we vrolijk zijn? We are the champions my Of blauw-zwart, blauw-zwart, blauw-zwart, blauw-zwart. Hier betekent een feestlied of net iets anders. And everybody can move to yeah. whatever with your culture if you Doe zoals dit. Als je kost, dan doe je hand en dan. De twee dames staan al te dansen en ze zijn nog niet eens begonnen met zingen. Abanya bambo nanga. Yes, let's go lang. Andrea, we will go on this Ik weet wel dat daar wel ontzettend onfair is, maar deze Belg is hier wel heel dankbaar voor. Hoor. En het was in België toch al een tijdje geleden dat ik dat nog eens had mogen voelen van mezelf. Nog een allerlaatste dingetje. Ik heb jullie hulp nodig. Het gaat over mijn goede vriend James Quady. Ik ben nu samen met hem in Naisna Elephant Park. Een paar kilometer buiten Plettenberg. James heeft er jaren gewerkt als olifantenverzorger. Elephant handler. De olifanten zitten in het water nu. James is afscheid aan het nemen. James is getrouwd met een Belgische. Midden april verhuizen ze naar België. Nu, James heeft het werk als olifantenverzorger altijd enorm graag gedaan. Hey, steady. Hey, steady work. Gevaarlijk werk, maar James is ervoor gemaakt. I develop certain love to these creatures. Hey, voor een African man zo'n emotionele mededeling doet. Really, to work with animals, it's a privilege. And also trying to live amongst them. It was really an honor to me. I really loved it. Uh, ik weet nu al dat hij die dieren enorm hard zal missen. James zal werk zoeken in België. Maar de kans dat hij dit soort werk kan doen? Mm, heel klein. Dat weet hij wel, hij, hij is ook al in België geweest. Ik hoop gewoon dat hij het in België niet te zwaar krijgt als hij doorkrijgt dat zijn droomjob wellicht niet realistisch is. Ze genieten zichzelf. omdat ze get supplemented The fact is that we don't restrict them for doing what they used to do in the wild. Nee, hey, ik bedoel maar, mocht u iets weten, of u hebt thuis een olifant of een, een ander groot dier. Of een ander grijs dier dat u zelf niet goed de baas kunt, geef een seintje, stuur een mailtje. Even me now sometimes I really feel a little bit missing them. James kijkt nog een laatste keer naar zijn lievelingsolifanten in het water. Ja, kijk. Ik word er zelf al helemaal melancholisch van. Ik kom zelf al helemaal in de sfeer van terug naar België vertrekken. Een paar maanden geleden had ik een gat in de lucht gesprongen bij de gedachte aan een retourticketje naar België. Maar dit land is onder mijn vel gekropen. Enfin, en dit land. Kijk, ik ben nog maar 20 kilometer ver geraakt. Als die 20 kilometer al zoveel verhalen opleveren, wat ligt er hier voorbij dan nog allemaal? Kom aan James, we gaan de wereld in. Jij in mijn land en ik in het jouwe. Don't care if your eyes don't see You won't make it cause your eyes can't see Get ready for a bit of storm Get ready for the rain We're all waiting for that bit of storm We don't know what that storm can be we don't know what that stone can be A hot plate and a bowl of soap A warm blanket and a sheet I know that Bedankt aan iedereen voor het geduldig luisteren. Bedankt aan de mensen die mij gul en met veel vertrouwen hun verhaal hebben geschonken. Bedankt aan producer Koen Villet En heel veel dank voor de monteur-kunstenaar Ben Venizoen. what I Goedemiddag, gesprek met Els Verheijen van de Olmense Zoo. De Olmense Zoo is een uh, dierenpark in het noorden van België. Nu, in de Olmense Zoo hebben wij uh, sinds enkele jaren de inspanning genomen om een vernieuwde Afrikaanse savanne te openen. Uh, naast de savannebewoners die we nu al hebben, hebben wij sinds vorig jaar de uitbreiding gekregen van uh, drie giraffen en ondertussen ook een Afrikaanse olifant nu uh, zijn wij op zoek naar iemand die de ervaring heeft om met Afrikaanse olifanten te werken, gezien het feit dat werken met Afrikaanse olifanten toch wel heel specifiek is en uh, niet te onderschatten dus ik heb gehoord uh, op de radio dat uh, James uh, uh, als Zuid-Afrikaan naar België zou komen wonen en uh, gezien hij getrainde olifantenverzorger is had ik eigenlijk wel uh, de de, ...de interesse om James te laten solliciteren bij ons in de Olmense Zoo...